Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer jongeren hebben hulp nodig van de crisisdienst. Daar kan je terecht als je ernstige zelfmoordgedachten hebt... of een andere psychiatrische crisis. Maar er is nu niet altijd plek. Het komt onder meer door corona, denkt de GGZ. Het wegvallen van de normale structuur heeft daarbij een rol gespeeld. Maar ook wel, denk ik, in het begin van de corona... dat er toch meer jongeren... Ja, een beetje uit beeld zijn gebleven, ze gingen niet naar school, de sporten waren er niet. En sowieso waren er al lange wachtlijsten, ook bij de gewone psychiatrische zorg. Worstel je nou zelf met gedachten over zelfmoord, blijf er niet mee rondlopen, bel 113 of check 113.nl. Een steekpartij gisteren in een supermarkt in Amsterdam zou te maken hebben met een ruzie tussen twee drillrepgroepen. groepen. De dader en het slachtoffer waren lid van rivaliserende groepen, schrijven meerdere kranten. De slachtoffer zou in zijn nek zijn gestoken, hoe het met hem is weten we niet. Ziekenhuizen hebben een tekort aan corona sneltesten testen. Daardoor moeten sommige patiënten lang in isolatie blijven en verzorgd worden door personeel in beschermende pakken. Ziekenhuizen testen ook patiënten die bijvoorbeeld worden opgenomen met een blinde darmontsteking. Als mensen opnemen dan kijken we altijd of mensen niet besmet zijn. Want op die manier leg je geen besmette mensen op een zaal met mensen die niet besmet zijn. Zolang niet bekend is of ze corona hebben worden ze behandeld alsof ze positief zijn. Als je nog snel even een berg boodschappen wil bestellen voor de kerst, ben je niet de enige. Bij Online Supermarkt Picnic is vandaag de allerdrukste dag van het jaar, merken ze in het distributiecentrum. Nou, je ziet hier een heleboel mensen die, die bezig zijn om boodschappen te verzamelen. Dat doen ze met 21 kratjes tegelijkertijd, dus dat is voor een heleboel klanten tegelijkertijd ook. Vorig jaar liep het ook al storm met mensen die kalkoenen, kaarsen en garnalenkopjes thuis lieten bezorgen. Maar dit coronajaar staan de digitale gangpaden van de online supermarkt helemaal proppievol. Nou, het is nu eigenlijk uh, dubbel druk. Hè. We, we, zaten, we hebben vorig jaar natuurlijk ook gewoon de kerstperiode gehad waarin het heel veel drukker was. Uh, maar zeker nu ook met de persconferentie net geweest is merken we dat het nog drukker is. Uh, maar ook dat mensen gewoon heel veel bestellen en dat de orders ook groter zijn. Het weer, veel wolken in het hele land kan een bui vallen. Het wordt een graad of elf. Morgen trekt de regen het land uit en dan wordt het wel iets frisser, 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 zijn van die dagen dat je dan op een gegeven moment uit je bed rolt en dat je dan spoorslags naar deze studio moet zien te komen. Want het, uh, nou, het was uh, echt uh, kantje boord, uh, kan ik je vertellen vanmorgen vroeg. Want uh, voordat ik het wist was het al uh, kwart, voor kwart over negen, tien voor half tien. Oh, oh. Dat, wordt even, dat wordt even een beetje opschieten. Maar goed, het is me gelukt. Uh, de eerste van vandaag was Lionel Richie met Running With The Night. En dan uh, moet je op een gegeven moment nog even twee uur op de woensdagmorgen doen. Nou, dat uh, gaan we dan ook doen. Uh, er zit sowieso een column van Tino in, Want uh, die heeft hij vorige week uitgesproken. En die uh, laten we vandaag horen. Alles wat uh, vorige week uh, besproken is in het uh, programma wel Show. Uh, en dan... Uh, de column van Tino in het bijzonder wordt altijd met een weekvertraging bij mij uitgezonden. Dus hij komt altijd nog een keertje voorbij. En dat is dus ook vandaag het geval. En als het goed is hebben we straks om half twaalf. Het is dus in de tweede uur natuurlijk het nieuwsoverzicht door de ogen van Mick Boskamp bekeken... die uh, dan ook nog dat uh, aan elkaar gaat uh, praten. Maar goed, dat uh, ga je straks allemaal horen. Uh, natuurlijk uh, Bol van de muziek... want uh, dat is toch wel het uh, meest belangrijke. En uh, dit is uit de jaren zeventig. Een dame die toch nogal uh, heel erg uh, leuk en ondeugend in de camera wist te kijken... met een piano Sugar Me van Lindsay de Pol.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 Die komt uit Leiden. Hij heeft dit jaar wat van zich laten horen. Dat heeft hij ook met onder andere deze single gedaan. Mellen On The Road. Daarvoor hoorde je Lindsay De Paul met Sugar Me. En dat bracht de tijd eventjes op snel kijken. Op nou, tien voor half elf inmiddels alweer. Um, tja, het is eigenlijk een beetje de dagen voor kerst. Iedereen doet uh, daarbij zijn uh, eigen dingetje. Zo, zo lijkt het wel. Nou, Het leek wel gisteren in een van die supermarkten... alsof het uh, de laatste dag is dat er uh, ingekocht kool worden. Want het was ontzettend druk. En uh, dan uh, moet je het even ook opletten... in deze tijden... dat je dan uh, niet te lang in zo'n uh, zo winkel uh, blijft. Uh, het is er eigenlijk doorheen en uh, wegwezen. Maar dan kom je er een keer achter... dat je nog iets vergeten bent. Dan moet je weer terug. Dus dat is mij dus ook al weer gebeurd. Maar goed, dat is even de uh, situatie... Uh, als je dus nog uh, wat kerst moet doen... als het gaat om eten en dat soort zaken. Uh, nu zal het denk ik, uh, wat de kerst uh, betreft... Gezien alles en de omstandigheden die uh, vorige week uh, zijn uh, ingegaan... toch een beetje, beetje anders. Uh, anders dan anders. Uh, ik denk dat het met uh, een beetje kaarslicht uh, wordt. Uh, uh, gewoon gezellig uh, thuis. Uh, weet ik wel wat. Uh, ik denk ook aan Pimpampetten. of wat, uh, wat dan ook. Hè? Je moet er toch je moet er wat met je dagen, denk ik dan. Laten we dan nog maar eens een beetje muziek draaien erbij. Speak Your Heart van Lilith Merlo. Ik draaide hem gisteren ook al... In het programma van de krant nog wel zo, die stonden me heel verbaasd aan te kijken. Komt dat uit Nederland? Jazeker, dit komt uit Nederland. different. Ja, dat was Pharrell Williams in tijden dat hij nog ook zelf nog een beetje de muziek maakte. Hoewel... Uh, hij is ook als producer actiever geweest. Er zijn uh, meerdere uh, gezichten van Farrell, Farrell Williams. Happy is uh, misschien de meest bekende, maar dit uh, is iets minder bekend. Marilyn Monroe, uh, even nog uh, naar het uh, nieuws kijken. Want wat is er uh, te melden vanuit uh, Zandvoort? Uh, naast de oliebollen die je kunt krijgen bij dat uh, hele mooie etablissement voor... Uh, de supermarkt op het Raadhuisplein van Harry Oliebol... Hebben we natuurlijk nog een Ollibolle uh, leverancier in een uh, zandvorm uh, rondlopen. En die is in de top 10 opgenomen. Dat is Arlan Berg. Normaal gesproken uh, vist die nog als een beetje uh, met het eten. En uh, kunnen mensen ook aan zijn kraam uh, de nodige vissen uh, krijgen. Maar hij heeft. Ook speciaal in deze maanden een oliebollenkraam. En daar staat hij gewoon als. Uh, ja, staat hij in een van uh, de lijsten. Uh, top 10 staat hij gewoon uh, genoteerd. Um, en uh, dat is uh, door uh, NOS. Nee, niet NOS. NS Favorites, die heeft een onderzoek gedaan. Dus een beetje in plaats gekomen, denk ik, van het Algemeen Dagblad. Die heeft ook wat jarenlange onderzoek gedaan... van wie is nou de beste oliebollen. Maar eh, dat bleek dan toch hier en daar een beetje een partijdig verhaal te zijn... Ik weet niet of we bij de NS ook toch nog onafhankelijke lieden rondlopen... maar misschien wel. Dat, dat, ja, ik suggereer misschien iets. Ik kan beter eigenlijk niet doen. Maar goed, Arlan is een van de mensen die acht jaar in november en december... met een oliebollenkraam op de Westengracht staat... Uh, ook op uh, parkeerplaatsen bij uh, supermarkten. En uh, dat is dan uh, bij die andere uh, grootgrutter uh, uit Zaandam. Daar staat hij dan uh, met die oliebollenkraam. Dus dat uh, is uh, het melden uh, waard dat hij daar ook in de top 10 uh, staat. Nou ja, uh, leuk in ieder geval. Uh, je moet, uh, ja, je, je moet niks, maar je kan natuurlijk altijd even kijken of, uh, of daar nog uh, wat te halen wat. Ik, ik weet het niet. Uh, en anders loop je gewoon naar zijn lood toe, uh, kan je ook even kijken. Maar uh, ja, er zijn dus antwoorders die zweren, natuurlijk uh, bij de andere oliebollenkraam... die voor die grote supermarkt staat op het Raadhuisplein, Want dat is ook een hele bekende. En we uh, moeten erop letten dat we niet te veel uh, reclame maken. Want dan hebben we een beetje de, um, ja, hoe noem je dat? het commissariaat van de media op bezoek straks. Uh, krijg je er ook nog misschien een manier bij hoe je zo'n ding moet opeten? Nou, dat komt mooi uit, want vorige week had uh, Tino Stuy het uh, daarover. De kom van Stuy. Instructies. Ik ben een man. Dat betekent dat ik nooit instructieboekjes lees. Een man die instructieboekjes leest, staat ongetwijfeld in goed contact met zijn innerlijke vrouwelijke kant. Maar hier niet.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 Ik durf bijna nergens meer naartoe waar ik ook mijn enige kans op instructie loop. Mijn achterbuurman, Marcel, is slager. Morgen wil ik vier lamsko halen. Hij vertelt me altijd hoeveel minuten aan beide kanten. Was next? Bakinstructie, 35 euro. Echt niet? Ik bel thuisbezorg wel. Die kan ik tenminste instructies geven. The was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 de waarst door elkaar waar de hele stad schudt als u terechtskoord 18 maart bij 24 oktober hoort. Ik ben een vriend. Hecht, ik kom maar u terecht, want hier ben ik op mijn weg gegaan Ontelbare kinderen de zon op te gaan Met kinder vel op de buik zijn te staan Hier gaan we voor hecht, ik kom maar u ik ben een wereldwul, ik heb Nederland op mijn paspoort staan, maar dat is een pas voor als ze vraag. Waar kom jij vandaan? Dat kan altijd zeggen, ik kom maar te terecht. Dat kan altijd zeggen, ik kom maar niet te lijken. Dat kan altijd zegt. Varen is uh, aangerukt om uh, de laatste uh, single van, van Biekeren een beetje op te luisteren. Dat, dat hebben ze dan uh, bewust gedaan. En uh, ergens heeft hij ook uh, bij mij in de uh, uitzending bij Rotterdam TVM uh, verteld verdeld van... Jongens, we bestaan nog. Nou, uh, dat is dan ook uh, wel duidelijk. Uh, dit is het uh, laatste werk. Uh, dan hoop je dat er ergens uh, het komende jaar dan een uitweg uh, gaat komen. En dat je dus meer voor 30 mensen in een zaaltje mag uh, spelen. In een grote zaal dan wel te verstaan. Uh, en dan heb je nog een hele grote zaal. Uh, daar uh, kan dan iets uh, meer in. Hè? Normaal gesproken kunnen daar wel een mannetje of 500, 600 in, maar uh, er zijn omstandigheden dat dat uh, dus niet het geval is. Hè? Zeker met deze maatregelen. Die er nu gelden. Maar uh, voor uh, elke muzikant is dat een beetje nijpend aan het worden. Dus vandaar dat uh, deze jongen uh, daar de, de functie uh, opneemt. om de onderstroom van muzikaal Nederland een beetje goed te belichten. Vorige week heb ik dat ook uh, gedaan met uh, Nana en Roos. Dat was wel heel grappig, dat uh, verhaal van vorige week. Want je komt hier binnen en dan ineens uh, merk je dat het hele internet uh, eruit ligt. Ja, uh, dat had je dus ook al kunnen horen op het moment dat het nieuws afgespeeld Er was helemaal geen nieuws. Dan uh, denk je, ja, is leuk. Heb je uh, wat extra uh, zendheid? Maar uh, het gevolg is wel dat uh, op hetzelfde internet ook nog uh, de telefoon werkt. Ja, en als je dan een paar telefonische interviews hebt... dan wordt het een beetje een lastig verhaal. Uiteindelijk uh, hebben we het uh, interview met de burgemeester uh, weten te redden... door het op uh, de Ger wijze te doen. Even voor de mensen die uh, moeten weten hoe werkt dat dan werkt. Nou, uh, je hebt een telefoon hier in de studio. Dan heb je hier op de, deze mengtafel heb je hier een zogenaamde vork... waar dat. Uh, lijntje dan opgezet kan worden. Maar als die uh, lijn niet werkt hè, doordat het internet uh, eruit ligt en omdat je telefoonlijn ook op het internet werkt, dan wordt het een heel ander verhaal. Dan moet je dus op een gegeven moment met je mobieltje iets uh, gaan doen zie je de speaker aan je duwt hem eigenlijk voor de spreekmicrofoon... waar ik dan nu doorheen spreek. Ja, en dan is het nog enigszins te horen. Dus dat is de Gerloogman-methode... voor de mensen die dan weten hoe dat dan werkt. Nou, zo dus. Um, goed, dat heb ik dan gezegd over dat interview van Nana M. Rose. Hoor je trouwens morgen uh, nog een keer in de herhaling. Want uh, dat, uh, morgen hebben we ook uh, nog een uitzending tussen 8 en 10 met Alternative FM. En ook op 31 december. Dus uh, zet je schrap. Er dus is trouwens nog meer uh, morgen. Want Jelmer uh, Koper, uh, mijn naamgenoot uh, als het gaat op de achternaam. Die uh, gaat morgen een speciale uitzending doen. Tussen 12 en 4. Er worden van allerlei dingen worden er besproken. Er wordt ook een, een beetje een overzicht gedaan van het jaar. En daarin komen onder andere toch ook voornamelijk gasten voorbij. Onder meer de burgemeester die daar ook wat gaat vertellen over hoe hij dit jaar beleefd heeft. En niet alleen hoe hij dat als bestuurder beleefd heeft. Maar misschien zegt hij er ook iets persoonlijks over. Dat is eventjes in het kort tussen 12 en 4 een marathon uitzending. En dan wordt daarna nog een keer herhaald als het goed is. Weet ik niet uh, helemaal uh, precies wanneer maar dan moet je maar even goed in de gaten houden. Ik geloof op 31 december, dus een week later nog een keer. Miley Cyrus met Midnight Sky. Ja, het's been a long night and the is telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good amount. So hi. Hij komt uit Belfast, uh, Noord-Ierland. Hij is hier ook uh, in 2016 uh, geweest bij ons in de studio van Alternative FM. Uh, als een van uh, de weinige uitzonderingen van uh, de onderstroom. Uh, maar dit komt niet uit Nederland, maar uit Noord-Ierland. Zoals ik al zei. En hij heet Rob Murphy en dit is het laatste wat hij gemaakt heeft. Brand New Life. Daarvoor hoorde je Miley Cyrus... Met Midnight Sky. Nou, een van de, de, deze, deze tijden. Ik kom er haast niet uit. Maar de afgelopen tijd is er ook nog ja, een soort songcontest gedaan. Even goed nog wel. Uh, en uiteindelijk zijn daar ook awards aan toegekend. In Rotterdam doen ze dat uh, op hun uh, eigen wijze. En een van deze mensen is daarvoor in de prijzen gevallen. Dat uh, is Liza Weld, want ik moet het goed zeggen. En achter Liza Weld schuilt Lisa de Bruin. En dit was een van de wapenfeiten die zij heeft uitgebracht in 2020. The Night's Dwelling. MUZIEK Zo heet zij. Uh, tenminste, dat is ook een beetje de, de band uh, waar het aan opgehangen is. Maar ze heet uiteindelijk in het eggy uh, Lize de Bruin. En uh, ze heeft uh, ook uh, een aantal prijzen opgehaald uh, bij de grote prijs van Rotterdam. Uh, nou weet ik niet uh, precies in welke categorie uh, dat allemaal is uh, geweest. Maar uh, een van de wapenfeiten die ze heeft uitgebracht uh, in 2020 is uh, dit nummer. The Night's Dwelling. En soms denk ik uh, wel eens, uh, als je uh, aan de andere kant van de radio zit... van die stem, die stem die komt mij zo bekend voor. Ja, de stem van Dolores O'Riordan. Daar doet het mij aan denken van de cranberries die we uh, ooit uh, hebben gekend. Uh, Dolores O'Riordan, die ook niet meer onder ons is. Ik geloof dat ze één of twee jaar geleden is overleden. Dus uh, dat is een beetje eigenlijk uh, een beetje ja, een verlengde van wat uh, zij doet. Het uh, is uh, bijna uh, elf uur. We hebben er nog één en uh, Major Tom, dat is een uh, fictief karakter die ooit nog eens een keer de kop opstak bij David Bowie. Maar er is ook een Duitse variant die klinkt totaal anders als uh, het origineel van, uh, van onze vriend uh, David Bowie. Maar Peter Schilling uh, bracht hem uit in het uh, begin van de jaren 80 als Duitsstalige versie. En het uh, schopte toch ook nog aardig uh, hier in Nederland. Uh, zelfs alarmschijven geweest. Major Tom en völlig dus skleurst. Die je dan hoort tot aan het nieuws van 11 uur.